Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. 700.000 Nederlanders zijn na corona niet meer gaan sporten. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC-NSF. Vooral mensen met een lagere opleiding en jongeren hebben geen motivatie om weer in beweging te komen. Komt vooral door de lockdown, zegt de sportclub. Veel mensen die een sportroute wilden opbouwen, moesten daardoor ineens stoppen. Vorig jaar sportte 23% van alle Nederlanders. En voor corona was dat nog 27%. In Turkije mogen ze over twee weken weer naar de stembus. De Turkse president Erdogan heeft net geen absolute meerderheid gehaald bij de presidentsverkiezingen en daarom is er een tweede stemronde nodig. De belangrijkste uitdager van Erdogan, Kuluc Daroglu, haalde net geen 45% van de stemmen. Maar de oppositie is hoopvol, zegt mijn collega Gulsa. Kuluc Daroglu zei zelf van, he, er is een tweede ronde, we, we kunnen hem nog verslaan, want het is nog nooit eerder voorgekomen dat Erdogan naar een tweede ronde gaat. Dus je, het is ook hoe je ernaar kijkt. Erdogan is al zo'n 20 jaar aan de macht. Voor het eerst hebben energieproducenten hun windmolens op de Noordzee stilgezet. Heeft te maken met trekvogels die rond deze tijd over het land vliegen. Ze kunnen dan tussen de wieken komen. Met een speciaal computerprogramma weten de producenten precies wanneer de vogels weer weg zijn. Ja, vandaag is het natuurlijk feest in Rotterdam. Feyenoord-fans die vieren dat hun club kampioen is. En voor Adrie en Yvonne is het vandaag dubbelfeest. Want bij de vorige huldiging van Feyenoord in 2017 leerden ze elkaar kennen. En toen hadden ze één afspraak gemaakt. Als Feyenoord kampioen wordt gaan we trouwen. Nou, we zijn kampioen, dus als de schaal schaal omhoog gaat, zijn wij gevraagd. In ja, Heel Rotterdam vieren dat feestje dus vandaag een beetje mee. Krijg je nog het weer, het is bewolkt en de regen over ons land is een beetje aan het wegtrekken. Vannacht is het overal droog bij 5 tot 9 graden. Morgen is er zo nu en dan een bui en het wordt dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Gitaar, de akoestische gitaar. Maar een tumor eh, in de hand maakte daar een beetje een einde aan. En ze kregen hem eigenlijk op een, een of andere manier niet goed uh, meer op uh, de gitaar. Dus besloot de Miera het uh, roer drastisch om te gooien. En zich een beetje te richten op het produceren van muziek. En dan wel hele andere soorten muziek. Waarbij de synthesizers en de elektro uh, lagen wat meer naar boven kwamen. Um, in Berlijn is ze daarvoor onder andere geweest. En Berlijn staat.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 So you can hear me think it'd be my life best for me, and the gusts and she said of wind that yeah. I'm Whispers under a gram, keep carrying on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 Je passie, hoe dan ook die paperchase is wat we alle moeten Ondertussen allerlei verleidingen, misleidingen Geile letjes, pijpen me, drank en drugs verdoven me Geluk zoek ik in de casino, als die flik met Pacino En Robert De Niro, op bezoek naar dinero Het leven is een trip yo, met hopelijk een beetje liefde Waar hopelijk geen bloed aan kliefde Maar meestal ruzies, discussies en veel gezeik Over me lijkt, dat is de mentaliteit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 En hierna komt Groningse funk. Met op de intro Fat Joe. Die van Leanback. Yeah, yeah, what up y'all? This is your boy Fat Joe en I'm chillin' with namno's. You already know what it is. Groningen, you know what it is. Let's get to it, Fat Joe. Namnos, let's go. Wie brengt die Groningse funk naamloos? Wie geeft geen ene fuck naamloos?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 Oh, zeer zeggen veel. Oh. Mag ik deze weer opnieuw doen? Ja, natuurlijk. Uh, gaan we hem gewoon nog een keer uh, laten horen. Want uh, het uh, mag ook helemaal uh, jouw uh, feest zijn. This this. You already know what it is. Groningen, you know what it is. Let's get to a fat yo, Namloos, let's go. Wie brengt die Groningse funk? naamloos? Wie geeft geen ene funk? Die Wie maakt neppe rap, een stuk? naamloos? Wie houdt het echt geen bluff naamloos Wie brengt die Groningse funk, naamloos. fuck naamloos Wie maakt geen ene fuck naamloos Wie maakt net een stuk naamloos Wie houdt het echt geen bluff naamloos Ik kom uit het niets met mijn gekken en mijn boeven Ik heb jou al gezien want je hebt je shit geoefend Ik kom onverwachts als een bitch voor één nacht Je onverwachts alimentatie verwacht Dacht je dat ik speel? Kom maar op kill Ik rijk opeens veel Hou je afstand verder Keep your shit together The in je hol. Ik ben zo dood, ik moet poepen op z'n vol. Ik blijf jagen op geld, als een jager op elf. Op die gevangenis, voor mij geen gevangenis. MC's, jagen op geld. Ja maar jongens, dit Ja, oké, oké, oké, oké. het door naar de iconische vorm, naamloos.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 Oké, okay, dit nummer heet Fronten en die is van mijn aankomende EP. Ja. En dat is een beetje nieuws, niet? Als ik, ik bij jou sta in de buurt, voel ik het door, door die vuur. Je hebt me in je macht. Ik heb al één gemacht. Dit had ik nooit verwacht. Dit had ik nooit verwacht.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 je hebt me al in je macht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 ik word gek van jouw figuur Als ik bij jou sta in de buurt Voel ik in die vuur. Je hebt me al in je macht Ik ben me door je lach Aangenaamloos, ik wil die echte vrouw Geen sletten en hoes, nee Die echte vrouw, ik heb het over jou, ja Je hoeft niet verder te zoeken, nee Voor je staat je fan, dat doe ik uit de doeken, ja Geen tijd voor het gefront. nee Dus gooi die bullshit van je af en kom je hier met die lekkere grond, ja Dat was de eerste. Dat was Fronte. En hierna komt Perzik, ook van mijn aankomende EP. Uh, wordt het dus zo dadelijk Perzik? En dat is dan. Daar komt hij. Body so thick, bounce back, bounce back, body so thick.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 Vliegt in de fik vlieg, vliegt in de fik, vliegt in de fik vlieg, vliegt vlieg, in de fik. Ik zie je daar staan, je hebt weinig kleren aan. Mannen die geilen, je hebt daar kleren aan. Je laat jezelf gaan. Ik trek met je zaan als de zon aan de maan. Je rocky slaat mannen Nokkie als Rocky. Wees de Eliun. Hoe was Alien? bukken naar voren, ass naar achteren, schuren opzij. Maak mijn jeans kleurvrij.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 Oh, dus ja, ik ben de, de oh ja, ja, ik ben de redacteur. Oh ja, dat zijn je nog. Ik ben de redacteur van de. Jij hebt ons. ook getipt. Heb oh getipt. ja, ja, ja. ja. ja dus die, die, die ja. optreden van morgen... Ja. Is, die, die is dus geregeld door 3 voor 12 Groningen. Kijk, Milan dus. Bos en zijn Cornuiten. Uh, uh, Milan en... Ja, de, ja, ja, ja. Dat zijn de mannen die, uh, die daar uh, zitten. Want uh, ja, ik heb mijn vinger uh, Ik zeggen, uh, jongens... Het is wel heel erg uh, goed ja, materiaal. Ja. Deze gewoon bij mij in de mailbox. Maar ik zeg, uh, jullie kunnen er ook wat mee doen. Dus, uh, nee, ja. dus, uh, dus Groningen is, uh, ja, is best prima voor ja. mij uh, geweest... Ja. qua aandacht en muziek en zo. Ja, ja zeker. Dus uh, Alt Alternative FM doet een samenwerking met 3 voor 12 Noord-Holland. Ik ben er pas later bij gekomen. Ik zal het even netjes vertellen hoe het zit. Uh, ik, ik, wij, wij, Marcus en ik, uh, maken dit programma al 15 jaar zo'n beetje...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 een kleine engel met uh, amuse daarvoor hoorde je Peter Sharner met uh, Dreamworld en wat daarvoor uh, is dat ben ik alweer weer uh, helemaal kwijt, want uh, we hebben het een beetje opgevuld uh, met uh, muzikale dingetjes. Daar zijn we toegekomen aan uh, nieuw materiaal wat morgen uh, verschijnt en dat is van Francis Album Blake de zware zang van Spells Here's Me and My Name.